Dit is Radio 1. EO. Dit is De Zondag. Met Kifa Alouche. Een hele goede morgen. Fijn dat u luistert naar Dit is De Zondag. Het programma waarin ik iedere week een inspirerende gast ontvang. Vandaag is Alexandra Hering heel vroeg opgestaan... om hier samen met mij te ontbijten. En om ons te vertellen hoe interessant gewone mensen zijn. Als je ze maar laat vertellen... En dat doet zij, want zij schrijft levensverhalen. Goedemorgen, Alexandra. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Um, voor jou geen bekende Nederlanders... of uh, andere grote uit de geschiedenis over wie je een biografie schrijft... maar gewoon Tante Annie, Tante Marie op de Hoek. Ja, maar dat zijn ook bijzondere mensen. Dus ja... En, en als een bekende Nederlander trouwens de biografie door mij wil laten schrijven... dan doe ik dat natuurlijk ook met uh, liefde. Maar uiteindelijk zijn het allemaal gewoon mensen met mooie verhalen. En zo werkt ja. het, hè? Mensen komen bij jou en euh, vragen jou... wil je euh, euh, euh, euh, voor een jubileum of wil je ja. voor een familiefeest... of ja. om welke reden dan ook mijn verhaal optekenen? Meestal zijn het de kinderen of de kleinkinderen... of uh, vrienden of kennissen die naar me toe komen. Het zijn eigenlijk zelden de mensen zelf... Oké, okay. ja. en wat, wat is dan het resultaat uiteindelijk? Komt er een echt een boek Ja, ja er komt echt een, een boek uit. En of? Nou, ik geef het zelf uit en het wordt een aantal keer gedrukt. Zo vaak als de mensen het, ja, zoveel exemplaar als de mensen willen voor hun, hun omgeving. En uh, dat is eigenlijk alles wat ermee gebeurt. Oké. Okay. Dus ja. Ik vind het niet bij de, bij de boekenwinkel. Nee, je vindt het niet ver... bij de boekenwinkel. En uh, het, is ook niet altijd, het wordt niet altijd een boek, maar meestal wel. Oké. Okay. Ja. Zeg, hoe, hoe, hoe ben je ertoe gekomen om dat te gaan doen? Uh, nou, er zijn verschillende redenen. Maar uh, ik kom uit een, aan mijn moederskant een hele grote familie... waar het wemelt van de prachtige verhalen over de voorouders... En ik hoor mijn hele leven lang al die verhalen. En het viel mij op dat die verhalen. Uh, nou ja, met de jaren wisselen of uh, veranderen. En dat iedereen ook een andere versie heeft ervan. Ja, dat is toch wat mooier ervan. Hè? Ja, dat is prachtig. Dat, dat verhaal, een, ja. een, zeg maar een levend orgaan. is. Ja, absoluut. En de waarheid bestaat niet. Maar het is wel leuk als je de versie van de mensen zelf hoort. Ja. En dat mis ik een beetje. Ik denk van ja, wat jammer dat ik dat niet heb. En uh, dus ik denk dat daar het begin is geweest... Hè, van uh, echt het luisteren naar verhalen die goed verteld werden. En ja, daarin is het gewoon een persoonlijk interesse. Ik vind het gewoon fascinerend uh, hoe een leven kan lopen. En uh, ik vind het ook fascinerend hoeveel invloed dat nog heeft... op volgende generaties... En uh, ik vind het ook belangrijk dat mensen weten waar ze vandaan komen. En weten wat ervoor ze gaan. Want dat geeft hen zoveel informatie over hunzelf en over hun ouders. En ja, dat zijn allemaal dingen die je niet meer uh, hoeft op te lossen. als je het allemaal op die manier. Maar wat, wat ben je van huis uit? Uh, ja, dat weet ik ook niet zo goed. Uh, communicatieadviseur. Ja, dus. Uh, maar ja. De, gewoon even heel concreet. Uh, wat is nou het eerste moment dat je dit bent gaan doen? Is, was daar een aanleiding voor? Ja. Uh, ik was een keer uh, in een beetje een, een, een, een negatieve bui, of nou een beetje een bui dat je niet meer weet wat je verder wil met je leven. Ja, nou dat, dat, dat kent iedereen wel. Ja. ja, dat is al jaren geleden. En toen dacht ik van, nou wat is nou hetgene wat ik het meeste zou missen als ik niet meer zou leven? En toen dacht ik, ja, dat is gewoon verhalen achter mensen. Dat is gewoon hetgene wat ik zo fascinerend vind. En uh, toen is dat idee ontstaan. En toen dacht ik eerst aan filmen. film. Ik dacht helemaal nog niet aan een boek schrijven. En dat is langzamerhand met de jaren, heeft zich dat ontwikkeld. En uh, op een gegeven moment was ik uh, met het nieuwjaar, volgens mij was het in 2000, ja, het nieuwe jaar van 2009, uh, was ik met mijn vader, uh, zat ik op de bank uh, te wachten tot iedereen klaar was uh, om twaalf uur, of eerder trouwens, om te eten. Lekker bij de open haard in Frankrijk. En toen vertelde ik hem dit plan. En toen zei hij van, ja, je moet een voorbeeldboek hebben. En ja, dus zo is het eigenlijk begonnen. Slimme vader. Ja, ja, ja ik had dus van, ja, dag, ik uh, begin gewoon. En hij zei, nee, je moet een voorbeeldboek hebben. Dan kunnen nou. mensen dat zien. Ja, ja. en uh, toen, uh, ja, dat, zo is het eigenlijk begonnen. Ja. Ja. Is het eigenlijk iets... want jij vertelt net over die grote familie aan moederskant... Ja. met al die verhalen van die boeiende mensen. Um, is het eigenlijk iets wat we veel doen? Doen we het genoeg? Elkaar vertellen over ons leven? Nee, ik denk het niet... Uh, wat wat er gebeurt, is dat je gewoon gesprekken hebt met elkaar. En dat iedereen lekker met elkaar aan het babbelen is. En soms komt er wel wat boven. Maar dan ja, heel snel gaat die ander zeggen: van, Oh, ik heb ook die ervaring. En dan, ja, dat, dan is die ander zijn verhaal natuurlijk kwijt. Ja. Dus uh, dat, dat raad ik ook aan mensen aan die, uh, die dit willen doen. Van, creëer echt een moment dat je iemand interviewt. En dat je desnoods het ook dat het sowieso heel goed opneemt. Zodat iedereen ook echt in de houding zit. In een soort officiële houding dat we aan het interview zijn. Want anders dan gaat het toch weer over koetjes en kalfjes. Dus en voor je het weet. Ben je over, ja, het is zo moeilijk om echt je hele verhaal uh, maar te do, vertellen. Do, do, do, doen mensen dat niet of is dat een, een, een cultuurding? Ik, eh, ik heb altijd van mijn ouders verhalen gehoord over ja. de familie, over ja. hunzelf, over hoe, ja. toen ze jong waren. En ik doe dat bij mijn eigen kinderen ook. Wat goed. Maar Wat goed. Dat, is, dat is niet gewoon, begrijp ik. Nou, ik weet niet of het wel of niet gewoon is. Want mensen die komen uiteindelijk naar me toe van oma heeft altijd zulke fantastische verhalen of papa. Ja. Of, Kun je dat eens een keertje in een boek? Maar dat is omdat die verhalen ja, toch altijd dezelfde verhalen zijn die terugkomen. Maar je hebt nooit het hele verhaal. En je vergeet het ook weer. En, en ja, je wil juist ja, in welk kader die anekdotes uh, plaats hebben gevonden, dat wil je weten. Dus je wil gewoon alles uh, weten. Dat is een ja. Beetje, ja. Um, weet je wel weet je wat het, dat eerste verhaal was? Dat voorbeeldverhaal, over wie ging dat? Mag, mag je dat vertellen? Um, <laughs> ik ben niet zo van het namen noemen, maar hij staat wel op mijn website. Dus, uh, maar het gaat, gaat over een hele bijzondere man... die echt een heel bijzonder leven heeft gehad, vind ik zelf. Dat vond hij zelf helemaal niet. Hij had zoiets van, ja, ik ben toch helemaal niet belangrijk genoeg om over te praten. En hoe meer mensen denken dat ze niet iets interessants te vertellen hebben... Hoe interessanter ze hoe zijn. Hoe interessanter ze zijn. Ja, okay. hoe ze zijn. En ja. dit is Hendrik. En dit is Hendrik, ja. Gaan we strak, straks ga je een stukje ja. voorlezen ja. Uh, uh, uit het leven van Hendrik. Maar ja. we gaan eerst luisteren naar iets anders... Uh, uh, uh, wat ook iemand heeft geschreven, wat ook heel mooi is. What Love Looks Like.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 Dit is uh, prachtige muziek waar we naar hebben geluisterd van Dara McLean, What Love Looks Like. Mijn gast van vanmorgen is Alexandra Hering. Ze schrijft biografieën. Niet van bekende Nederlanders of van de grote uit de geschiedenis, maar van hele gewone mensen. En ook u kunt haar vragen om een boek over uw leven te schrijven. Welkom bij Dit is de Zondag, Alexandra, nogmaals. Dank je wel. Um, jij zou een stukje voorlezen uit dat voorbeeldboek? Ja. Wil je dat eens doen? Ja. Uh, in uh, 1939, tijdens mobilisatie, uh, gaat Hendrik in de militaire opleiding. En uh, Ik lees even een klein stukje voor dat hij daarover verteld heeft. Rond de jaarwisseling ben ik voor een kaderopleiding... overgeplaatst naar Bergenbidden. Ja, ja, ik zat intussen bij de verbindingstroepen. Dat waren de troepen die voor de communicatie moesten zorgen. Telefoon, morsesijnen enzovoorts. Nou, we hadden helemaal niks. We hadden niet eens een telefoons... Om te zijn had een of andere luitenant een oude fietslamp opgescharreld. Lampje erin, draadje eraan, batterijtje eraan. En dan begon hij. Tik, tik, tik. Dan ging dat lampje aan en uit en dan moesten we even vertellen wat hij gezeind had. Ja, nou ja, dat was zo primitief. We hadden niks. En dan komen die Duitsers binnen met een rijdende telex en wij maar knoeien. <laughs> Al dus Hendrik. Ja. Wie is Hendrik? Uh, Hendrik is uh, iemand die ik uh, benaderd heb, omdat ik dus een voorbeeldboek wilde maken. En uh, die uh, ja, heel lang in uh, hotellerie heeft gewerkt. En uh, directeur is geweest van een hotel. En uh, hij is uh, initiatiefnemer geweest van uh, Golden Tulip. Omdat op een gegeven moment uh, dat nodig was om een uh, branding te gaan uh, ontwikkelen. En het is iemand die in de oorlog ook veel heeft meegemaakt. En uh, die ook uh, ja, qua horeca ook ja, voor de eerste restaurants heeft geopend... die laat open waren. Uh, dat was helemaal nieuw in Nederland. En de eerste wegrestaurant heeft geopend. Dus het was een bijzondere man. Dat ja, van, ja, ja hele, maar dan ja. denk ik meteen, ja, zo bijzonder ben ik niet. Dus ja, dat zal ja. niet voor mij zijn weggelegd. Ja. Zo leven en dat dacht nou. hij ook, dat hij niet bijzonder was. En dat denkt, uh, denken heel veel mensen. Ja. Dus uh, uiteindelijk zijn mensen sowieso... Zelfs mensen die een heel alledaags leven hebben gehad... die hebben in een andere tijd geleefd dan de mensen die het boek lezen. Waardoor het sowieso al interessant wordt voor familieleden. Om een kijkje te krijgen om te realiseren in die wereld. Om, ja, hoe dichtbij de geschiedenis is en hoe snel dingen veranderen. Ja. Waarom wilde hij geïnterviewd worden? Of moest je hem echt overhalen? Ik heb hem echt moeten overhalen. <lacht> ja, dus hij wilde niet geïnterviewd worden. Maar hij, hij deed het meer om mij te helpen. En we zijn samen echt een avontuur aangegaan. Want ik wist ook niet zo goed hoe het zou uitpakken. Want het was gewoon de eerste keer. En uh, we hadden geen idee dat het zo'n mooi en uitgebreid boek zou worden. Het was echt een, een, ja, een ontdekkingsreis met z'n tweetjes. Wat wist je van tevoren over hem? Uh, ook niet veel. Uh, mijn vader heeft wel wat verteld. Want jouw vader kende hem? Uh, ja, mijn vader kende hem. Maar uh, ik wist eigenlijk niet zoveel over hem. Maar ik moet zeggen dat ik uh, graag begin met mensen zonder te veel over ze te weten. Dat ik dat juist heel... Uh, heel graag zo doe, omdat ik dan helemaal neutraal begin... en ook, uh, ja, ik ga met een kam door zo'n leven heen... en als je al dingen weet, dan kun je dus soms steken laten vallen... doordat je denkt dat je dat al een keer besproken hebt... Dus het is heerlijk om zelf als ontdekkingsreiziger met een bepaalde interviewtechniek natuurlijk. Maar als ontdekkingsreiziger door zo'n leven heen te gaan is eigenlijk fantastisch. Want dan, ja, dan leef je ook het beste in een le lezer in die je uiteindelijk het boek moet lezen. Ja. Nou, we gaan ja. het even in de praktijk doen. Want ja. ik, ik, uh, ik zie dat wel zitten, zo'n boek over ja. mij. Uh, ja, we bellen. Hoe, hoe pak je het dan vervolgens aan? Nou, je komt bij mij binnen, ja. ik schenk een kopje koffie voor ja. je in. Of uh, cola light, dat drink ja. je liever, ja. Ja. begreep ik net. Uh, dan zitten we tegenover elkaar. Ja. En wat dan? Nou, als je een volledige biografie door mij laat. Want je hebt natuurlijk verschillende uh, vormen hè, van oh, ja. biografie. Sommige mensen laten een gedeeltelijke biografie maken. Maar als je echt een volledige biografie. Dan is het eigenlijk zo dat ik gewoon ga zitten. Ja. En dat we het opnameapparaatje aanzetten. En dat ik begin bij waar en wanneer ben je geboren. Zo, zo meteen, simpel meteen aan de slag. is het. Ja, echt? Ja, dan gaan we echt van. de. Ik heb natuurlijk wel. Het is niet helemaal waar wat ik zeg. Want ik heb natuurlijk wel een soort voorgesprek... waarin ik mensen toch een soort kader uh, geef. Waarin ze weten dat alles wat tussen ons wordt besproken vertrouwelijk is. Dat ze zelf mogen beslissen als ze over iets niet willen praten. Als ze over iets willen terugkomen. Uh, er toch uiteindelijk over willen praten. Of als ze iets willen schrappen daaruit. Dus ik, ik, en, en ik praat ook van tevoren met ze over van, goh, als er emoties zijn... Zich daar niet voor hoeven te zineren... dat dat gewoon bij het leven hoort, net zoals lachen. Ja, ik bedoel, ik kom, er komt natuurlijk van alles boven, uh, dus ik ja, ik geef hier wel een bepaald kader uh, waardoor mensen zich veilig voelen. En, maar dat komt is dat in ieder geval? Doel ervan, dat ja. uh, als wij uh, een paar uur met elkaar hebben zitten praten ja. en ik de eerste schets van jou zie, ik dan een verhaal terug zie komen. Dat ik denk, oh ja, dat heb ik toen verteld, maar eigenlijk wil ik niet dat iedereen dat weet. Nou, dat, dat gebeurt inderdaad. En uh, ik moet zeggen dat ik geef mensen het hele boek in één keer uh, en dan gaat zij dus uh, lezen en corrigeren en alle dingen waarvan ze zeiden van nou dat wil ik er niet in hebben en dat ik zeg van nou ik zet het erin en u mag zelf bepalen of het erin blijft nou omdat het natuurlijk in balans is uiteindelijk uh, ja met de rest van het verhaal uh, dat mensen zeggen van, goh ja laat het er echt maar in zitten eigenlijk de, ja als je het zo in het hele verhaal klopt het gewoon eens komen er wel eens familiegeheimen uit? Dat mensen <laughs> dingen melden waarvan iedereen denkt, wat? <laughs> nou, er komen wel dingen boven die mensen uh, eigenlijk een beetje waren vergeten. Maar ik heb nog niet hele spectaculaire dingen meegemaakt dat echt... Uh, ja, tuurlijk, tuurlijk. Ik bedoel, er komt gewoon een persoon boven borrelen, Maar het is meer het geheel. Ik bedoel, er komt echt een persoon boven die mensen niet in zijn geheel kenden. Daar ontkom je niet aan. Want je, maar, maar ik heb nog niet echt meegemaakt dat iemand stiekem uh, iemand had vermoord. En dat niemand dat nog wist als je ook. kinderen, dat soort uh... Nee, dat is nog niet bovengekomen. gekomen. Maar toch wel, je moet niet onderschatten hoe kleine herinneringen die boven komen. En hoe het geheel. Plaatje al een soort wonder is dat, dat allemaal boven komt hoor. Dus ja, ja. Dat, dat is ook al heel bijzonder. Ja. Ja. Nou, is het zo dat als je een gewone biografie schrijft over iemand, uh, dat je dan vaak ook gebruik maakt van andere bronnen dan ja. de persoon zelf? Ja. Uh, ga je ook, als je dat boek over mij gaat schrijven, uh, uh, bellen en praten met mensen in mijn omgeving? Nee. Zeker ah, niet. Oh. <laughs> Tenzij iemand echt aan geheugenverlies uh, leidt. Maar nee, zeker niet. Want het probleem is dus... dan krijg je dus te maken met dat de waarheid niet bestaat. Want iedereen echt een totaal andere versie heeft van de, van de feiten. En, uh, en het gaat in dit geval echt om mijn perceptie... van wat er in mijn leven gebeurt. Het helemaal is. om hoe jij op dit moment... Want dat is ook nog verschillend, ja. volgens mij, als ik iemand een jaar later... Het is echt hoe jij op dit moment jou, je leven herinnert. Maar dat kan dus volkomen. lari zijn. Nou, uh, ja, dat kan. Dat mag. En uh, het is wel zo dat historische feiten trekt natuurlijk wel na. Uh, dat een, uh, een oorlog heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld. Ja, ja. <laughs> maar... Uh, uh, ik heb nog nooit iemand betrapt op echt te, te proberen de feiten te verdraaien. Maar soms heb je wel te maken dat mensen het niet zo goed meer weten. En, uh, dat, ja, dat ja, ik wel of liever even... dingen op een bepaalde, zich op een bepaalde manier herinneren. en maar dat, dat ja, beter uitkomt ja, in, in, in ons eigen hoofd. In maar dat, eigen doen we allemaal, ja. dat doen we allemaal. En, en, en soms heb ik wel uh, dat als mensen echt problemen met hun geheugen... dat ik daar in het voorwoord wel wat over zeg. Van goh, sommige dingen zullen niet helemaal kloppen. Maar dit is zoals zij of hij zich dat herinnert. Ja, ja. ja. Wie, wie, wie komen er eigenlijk bij jou terecht? Wat voor... Wat voor mensen? Ja, zo, nou echt heel uiteenlopende mensen. En dat is juist het interessante voor mij. Het, is nee, echt, zijn, het, gaat het oude, altijd zijn wereld het oude mensen bijvoorbeeld die oh, ja. ziek zijn? Ja. Of nee. is het een moment dat je zegt van... Ja. ik wil de rekening opmaken? Ja, nou... Ik heb meestal te maken met mensen die inderdaad niet zo jong meer zijn. Uh, het is niet zo dat ze op sterven... Nou, dat is dat absoluut allemaal niet. In het graf nee, dat absoluut is niet, niet, niet. Nee, nee, nee. En dat is juist het mooie. is dat Als, uh, als je dit verhaal namelijk hebt, uh, dit boek... dan heb je een enorme verdieping met de, in je relatie uh, met de mensen om je heen. Dus het is maar fijn dat mensen nog een hele tijd meegaan. Want je, kunt daar, je hebt zo'n mooie basis om verder te praten... Uh, maar ik heb inderdaad ook te maken met mensen die ziek zijn uh, soms. En, uh, maar uh, ja, ongeacht of mensen inderdaad jong zijn of oud, ziek of niet ziek... of nog meer in het leven staan. Want het is ook fantastisch om met je pensioen dit te doen. Want als er iets gebeurt met mensen die, dit, die een hele verhaal vertellen... is dat ze zoveel inzicht in zichzelf krijgen. En zoveel inzicht met hoe ze, in hoe ze verder willen. Dat, het, is een heel, het is een heel fijn moment maar, om weer maar, even stil te staan bij alles. Komen er ook jonge mensen? Ik ben eh, zelf nog eh, echt piep. Ja. De, de, dus ook voor mij is het... Uh... Ja, dat kan absoluut. Ik denk dat het voor iedereen heel leuk is om te doen. Ja. Maar gebeurt dat ook? Zijn, komen er ook nou, jonge ja, mensen bij? Er komen eens jonge mensen naar me toe, maar tot nu toe is het nooit concreet tot een boek gekomen. En hoe komt dat dan? Uh, nou, dat, dat dus komt wel duur. vaker niet concreet ja. tot een boek. Ja. Nou ja, weet je, mensen die denken gewoon nader over. En uh, nou ja, de, de, de, het, is, het is niet zo dat iedereen die mij belt ook... Uh, ja, dat, dat, gelukkig niet, want dan zou ik helemaal niet uh, aankunnen. Dus <laughs> dat zou te veel zijn. Um, nou, en dan heb, uh, heb je nu een aantal van die, van die mensen gesproken... en daar zo'n zo levensverhaal van opgetekend. Ja. Um, en dan vind je, nadat je die mensen hebt gesproken... allemaal nog steeds dat gewone mensen boeiend zijn? Ja, en, uh, en ik vind het ook grappig... dat je helemaal niet kunt inschatten wie er gewoon is. Want uh, ja, soms lijken mensen juist heel oninteressant. En dan, nou, dat gaat echt... Het is ongelooflijk wat er en achter de Kun je zo'n een voorbeeld geven? Iets, een, een, een, Hoe beschrijf zo'n geval eens. Nou, ja, nou ja, kijk... Um... Nou, Dat vind ik nou moeilijk om te zeggen, maar ik, er gaat sowieso altijd een wereld voor je open. Want of ik nou iemand in, die in de polder bijvoorbeeld is opgegroeid... en uh, in een uh, boerenfamilie, ja, dan leer ik in één keer fantastisch hoe die wereld in elkaar zit... en hoe zij de oorlog hebben beleefd, om maar iets te noemen. En uh, als mensen in de stad hebben gewoond in, uh, nou ja, in Rotterdam, die hebben dan weer bombardementen meegemaakt. Uh, maar die, die, die, zaten die ouders zaten weer in een hele andere soort beroepsgroep. Die zaten weer met hele andere problemen dan andere mensen die weer uit een hele andere soort sociale klasse kwamen en die weer heel ergens anders woonden. En ja, het is, je krijgt echt periodes in de geschiedenis van zulke verschillende invalshoeken. krijg je eigenlijk uh, ja, uh, nee. Voorgeschoteld. Ja, het is echt fantastisch. Ja. Maar... Uh, uh, uh, uh. Komt er ook wel eens iets voorbij waarin, waar jij ongemakkelijk van wordt? Uh, nou, Tot nu toe moet ik zeggen dat als ik merk dat ik ongemakkelijk word door iets, dat ik het dan ook nooit doorgaat. Uh, want oh. dan voel ik kennelijk al: van ja, dit, dit als ik echt merk dat iemand uh, probeert rekeningen te vereffen... of zo. Dan, dan voelt het al bij mij vanaf het begin niet goed. En dan, dan, op een, ja, dan gaat het ook niet door, meestal. Oh. Het is niet, Kijk, ik heb nooit explicierd. Wij, wij hebben allemaal geleerd, dan moet je juist doorgaan. Uh, als, er, als er iets zit wat, wat gevoelig is. Nee, ja, maar er zit altijd wel wat gevoelens. Dat vind ik juist heel interessant. Dat, dat hoort bij het leven. Maar als het niet klopt voor mijn gevoel... de reden waarom iemand zo'n boek wil schrijven... Dat is wat, dat is, ik dacht dat je daarop doelde, mm -hmm. dat is wat anders. En daar heb ik tot nu toe... Ja, heb ik dat wel eens meegemaakt. Ik dacht, het voelt bij mij niet goed. Dat is echt iemand die wil inderdaad iets vereffenen. Dat ik denk van ja, dat, dat er zit zoveel verbittering en iets. Nee, ja, dat is niet een manier. En dan zeg jij gewoon ik doe het niet. Nee, heb ik nooit gedaan. Op een is is er dan nooit van gekomen. En denk ik van ja, dat moet dan gewoon zo lopen. Want uh, ja, dat. Uh, ja. Dus, uh... zijn er ook mensen van wie je het verhaal niet wil niet wil opschrijven? Ja, als mensen enorm praatmolen zijn en zich niet laten leiden uh, door een interviewer dan zit je wel met een serieus probleem. Want dan zit je met te veel informatie. Kijk, iemand moet... ik, ik moet antwoord geven op jouw vragen. Nou, nee, ja, nee ja. ik ga natuurlijk mee met de persoon. Ten eerste, ik ga mee met het verhaal van de persoon. Uh, maar ja, als je eindeloos in de herhaling valt... dan heb je natuurlijk een probleem, want je moet een heel boek... Uh, of je wil een heel boek uh, dus schrijven. Dus je moet hetzelfde verhaal maar blijven vertellen... of daarop blijft terugkomen. Precies, en het is geen... Uh, kijk, ik wil eigenlijk... Ik ga door zo'n leven heen en ik ga door een periode heen samen met die persoon. Het is absoluut niet zo dat die persoon een soort van... De, dat ik domineer en dominant ben of zo. Maar het is echt iets wat we samen doen. En het is een, echt een bijzondere ontdekkingsreis. En tot het moment dat ik echt zoiets heb van... ik ben er geweest, ik heb het gewoon allemaal gezien. Ik heb het gevoeld, ik heb een film gezien. Dan ga ik pas verder naar de volgende periode. Maar je moet wel al die periodes aflopen. En je moet gewoon logisch verder kunnen. Anders dan ben je nergens. Ja. Ja. Hoe komt het eigenlijk dat we dat verhalen vertellen dan... Um... Um, so, de, zijn we er eigenlijk in bedreven? Kunnen we het goed? Ja, als mensen eenmaal op de praatstoel gaan zitten... en je geeft ze de goede duwtjes en zetjes en, en de vragen... dan echt de meest gesloten mensen gaan uiteindelijk echt vertellen. Het is heerlijk om te vertellen. Ja. Ja. En, je, en, en je zei net, er komen toch altijd dingen boven die, die onbekend waren... Ja. of verhalen die niet ja. verteld zijn. Hoe komt het eigenlijk dat dat niet, dat dat niet gebeurt? Dat mensen niet Ik hun denk... verhalen delen? Uh... Nou, ik denk ten eerste dat sommige dingen te pijnlijk zijn. En andere dingen gewoon echt in de vergetenheid zijn, vergetenheid zijn geraakt. Uh, zonder dat mensen het heel bewust door hadden. Uh, ik geef nu ook uh, tijdens de trainingen die ik geef van mensen om te leren interviewen. Gaan ze mij ook vaak interviewen om te oefenen. En dan komen er ook dingen bij mij boven. Die ik denk, nou, dat denk ik echt nooit meer aan. Dat is eigenlijk hartstikke leuk. Dus dat, ja, dat, ik denk dat we onthouden gewoon. Of tenminste, we zijn niet constant bewust van alle herinneringen die we hebben. Ja. Ja. Ik heb soms ook wel eens het gevoel dat, uh, dat het aan de luisteraar ligt. Zeg maar, degene die die verhalen zou kunnen aanhoren. Dat mensen eigenlijk niet meer bereid zijn om naar iemand anders te luisteren en zo met zichzelf bezig zijn. Is dat ook een beetje wat er aan de hand is? Nou, ik denk dat wat we hebben als we met elkaar praten... is dat we inderdaad meteen ook ons eigen verhaal willen doen. Dus als iemand wat vertelt, zegt meteen, oh, dat heb ik ook. Dus is daardoor... altijd een aanleiding altijd zoeken altijd om af. zelf iets ja. te vertellen. Ja, klopt. Ja, we, we zijn niet gewend om echt te luisteren. Nee, dat is zo. En, dat, ja. en, en we zijn dan wel bereid om te luisteren... als dat, als dat boek te ligt met het levensverhaal van, uh, van opa... Nou, je hebt in ieder geval dat hele boek gelezen. Dus je hebt niet hoeven luisteren, je hebt kunnen lezen. En daarna dan heb je een basis om in ieder geval verder te praten. Maar ik, weet, ik ben er niet bij hoe ze dat doen. Maar ik denk dat het toch uh, nou ja, aanleiding geeft om uh, verder te praten. Ook al gaat het misschien wat minder efficiënt dan in een interview. Ja, ja. Ja. Straks uh, nog maar eens even doorpraten over wat voor effecten het heeft... op je relatie met je omgeving als je... Je verhaal laten optekenen. Ja. Uh, inmiddels is het half uh, acht. Tijd voor het nieuws. Gelezen door Renate Evers. Radio 1. Het NOS-journaal. De komende uren stuurt Rijkswaterstaat honderden strooiwagens en sneeuwschuivers de weg op. in verband met de verwachte sneeuw. Vanuit het zuiden gaat het sneeuwen. En vanavond pas gebeurt dat in het noorden. De NS rijdt vandaag opnieuw met een aangepaste dienstregeling. In alle hoofdsteden van de Amerikaanse staten is gedemonstreerd tegen strengere wapenwetgeving. Betogers gingen met hun vuurwapen de straat op. Ze zijn bang dat president Obama het wapenbezit moeilijker maakt. In Enschede heeft een grote uitslaande brand gewoed in een pand met meubelwinkels in winkelgebied Schuttersveld. Volgens de brandweer is de meubelboulevard grotendeels verloren gegaan. Gisteravond was er ook al korte tijd brand in het pand, toen bij een andere meubelzaak. En de inwoners van de Duitse deelstaat neder kunnen vandaag een nieuw parlement kiezen. Verwacht wordt dat de christendemocratische CDU van bondskanselier Merkel in neder de grootste partij blijft. De uitslag wordt gezien als belangrijk signaal voor de landelijke verkiezingen in september. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weerbericht van Weer Online. De komende 48 uur hebben we te maken met winterse perikelen. Want vanuit het zuiden trekt vandaag een gebied met lichte sneeuwval het land binnen.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 Nou, Vannacht en morgenochtend uh, moet er ook nog rekening worden gehouden met sneeuw. Pas in de loop van maandagochtend uh, wordt het in het zuiden droog. En al met al kan er morgen ook nog zo'n 5 centimeter bijvallen. U luistert naar dit is de zondag. Op Radio 1. En als u net inschakelt, als u net inschakelt, een hele goede morgen en fijn dat u luistert. Mijn gast van vanmorgen is Alexandra Hering. Eh, schrijft levensverhalen van hele gewone mensen... die minstens zo belangrijk zijn of minstens zo interessant zijn... als uh, beroemdheden. Nogmaals, leuk dat je er bent, Alexandra. Dank je wel. Um, voor het nieuws hebben we het gehad over dat um, zo'n boek... met zo'n levensverhaal ja. een mooie basis kan vormen... voor een verder gesprek met, ja, met mensen in, in je omgeving. Ja. Uh, is dat ook wat gebeurd? Uh, Gaan mensen dan ook vervolgens... Het gesprek verder aan met elkaar? Nou, ik krijg dat wel vaak terug. Ik weet natuurlijk niet of dat uh, met iedereen zo is. Maar ik krijg dat wel vaak terug. Dat, ik heb, ten eerste is er gewoon een heel nieuw persoon uh, tevoorschijn gekomen. Hè, eigenlijk, Want je denkt uh, je, je opa of je oma of je vader of moeder te kennen. En in één keer, ja, uh, dat die, die flarden die je kende... zijn in één keer onderdeel geworden van een groot verhaal. En uh, dat is een heel heel ander iets. En uh, je krijgt ook... Doordat zo iemand jong is geweest. Dat hij met dezelfde angsten en hoop en, en, en, en, en issues heeft gezeten als, uh, als jij. Uh, dus uh, als je zelf uh, zit. Dus het is... En dan blijkt, dan, dan, dan blijkt je vader niet alleen maar je vader of je moeder Precies. niet alleen maar je moeder. Precies. Maar ook nog gewoon een mens. Ook een mens uh, met, een, met, een, uh, met een volledig verhaal waarvan je misschien, nou ja... 30% kende of zo. Ja, dus het is het is, ja, je leert eigenlijk een beetje een nieuw persoon kennen. Ja, ja, ja. Dat is dat is oh, de, de relaties veranderen de relaties doordat je het hele verhaal kent. Nou, ik denk het haast wel. Ik denk vooral kijk, ik denk dat kinderen al meer over hun ouders weten, maar kleinkinderen uh, die zeggen ook van goh, ik leer mijn uh, opa of oma beter kennen of mijn grootvader of grootmoeder, maar net wat mensen het noemen. Um, maar ik begrijp ook in één keer mijn eigen ouders beter. En ik begrijp ook mezelf beter. Dus, uh, dus het verandert wel degelijk de relatie zelfs tot jezelf. Dus dat is... Dat, ja, dat is toch gek dat je dat, dat, dat, dat door zo'n... Ja. Dat je dat al niet weet allemaal? Nee, nee, nee. Nou ja, ik weet niet of dat gek is. Uh, er zijn zoveel dingen onbesproken. En ik denk dat als, je, als kind heb je sowieso een kinderwereld waarin je leeft. En uh, ja, daar krijg je maar wat flarden mee van de volwassen wereld... die daar parallel aan loopt, als het ware. Dus ja... Uh, ja is het, is het geen idee. Ja. Nee. Is het eigenlijk ook zo dat. Um, dat je makkelijker vertelt aan een vreemde. dan dat je dat aan mensen in je eigen omgeving doet? Ik denk echt dat dat uh, klopt, ja. Dat, uh, de, de, het is heel fijn dat, dat een neutraal iemand... die, daar, uh, die dat, dat graag allemaal wil horen, uh, daar zit. Uh, je hebt geen zen, je hebt geen uh, dat je denkt van... oh jee, als ik dat zeg, dan uh, denkt de moeder dat... of dan zal ze dit denken. Dat, dat is er gewoon niet. En ze weten dus dat uiteindelijk zij mogen bepalen... wat wel of niet in het verhaal blijft. Dus ja, mensen voelen zich heel vrij... om te vertellen. Dat, is, dat heeft absoluut een voordeel. En wat heeft dat als consequentie voor jouw houding? Moet jij, is, moet je daar een, op een bepaalde manier mee omgaan? Nou, ik vind het wel grappig dat ik dat zeg... want daar zat ik inderdaad net aan te denken... Um... Nou, kijk, het is, als je als kleinkind namelijk dit doet, dan moet je wel gerespecteerd worden als interviewer. En dat is natuurlijk best wel heel moeilijk. En uh, ik kan uh, tenminste nog een beetje semi-professioneel <laughs> anders zitten. Ik krijg natuurlijk een hele warme band met die mensen. Daar ontkom je niet aan. En dat vind ik ook heel leuk. Uh, maar toch zit je daar. Uh, nemen ze aan van jou. Als, je weer, als ze weer verder moeten. Als ik zeg van, goh, nou, nu uh, moet, gaan, laten we weer verder gaan naar de volgende periode. Ze laten zich wel leiden. En dat is natuurlijk veel moeilijker als je kleinkind daar in één keer zit. Het kan absoluut wel hoor. Maar uh, het is natuurlijk moeilijker om echt. Aan te nemen dat die het wel weet. Dat is ja, dat, uh, hoe, hoe, hoe, dat moet, hoe we weer verder moeten. Maar je mist dus ook alle gêne die er is ja. om tegen je kleinkind te vertellen dat je vroeger uh, verliefd ja. bent geweest Precies. of uh, ja. uh, um, een relatie ja. hebt gehad met ja. iemand voor opa. Ja, ja. ja. en dan nou wil ik niet zeggen dat mensen tegenover mij helemaal geen genen hebben, maar dat is toch anders. En ik kan ze daar ook ja, in. Uh adviseren of uh, ja, zeggen van, god, nou ja, uh, dat, dat hoeft niet. Of, uh, ja, dus dat, dat, ik denk dat, het, dat ze dat makkelijker van mij aannemen. En ik denk ook als er emoties zijn, dat het ook minder, ja, je voelt je minder bezwaard om uh, tegenover mij, uh, ja, mij lastig te vallen, want mensen ja. voelen dat soms zo. Ik voel dat helemaal niet zo, maar soms mensen voelen dat dan zo. Ja, ik denk dat het minder verveeld is om mij daarmee uh, te belasten dan uh, ja, je kleinkind. Of, uh, je ja. Ja. Uh, heb jij enig idee wat er, wat er loskomt in zo'n familie nadat dat, dat verhaal zijn weg heeft gevonden? Uh, nou, ik hou wel altijd contact uh, met de mensen, maar dat is meestal met de mensen zelf die ik uh, geïnterviewd heb. Um, je, nou, nou, ik, ik denk dat het een soort geruststelling is, wel. Uh, van, wat fijn dat dit gewoon staat. Dat dit er gewoon is. Ik bedoel, dat, dat, dit, kunnen we, dit kan niemand meer van ons afpakken. En het is echt een soort uh, ja, berusting van, jeetje, Nou, dat verhaal dat, dat is er gewoon. En uh, wat er ook gebeurt nu verder. Ja. Ja. Heb je een voorbeeld ja. van, van verhalen hè, van mensen die hun verhaal door jou hebben laten optekenen. En dat je dan van hen hoort: zo is het gevallen. of dit soort gesprekken zijn er losgekomen? Nou, vooral van kleinkinderen. Die inderdaad zeggen van, goh, ik ben nu inderdaad uh, ja, echt een, een meisje van veertien... dat in één keer zegt van, nou ja, nou jeetje, wat, wat heb ik eigenlijk een dappere opa? Of uh, nou, en dat ze in één keer daar toch over gaan praten met een uh, opa. Of wat er bijvoorbeeld ook is gebeurd, dat is bij Hendrik trouwens. Die, die vertelt over dat hij De heel man graag... uit het uh, voorbeeldboek. Ja, sorry, de man uit het voorbeeldboek. <kwijnt> die, uh, die vertelt dat hij zo graag uh, ja, een hele periode heel veel gefietst heeft. En uh, nou, op een gegeven voor zijn negentigste verjaardag... hebben toen zijn kleinkinderen een boek gemaakt met foto's van al die tochten... die hij het zo graag maakt, want die kan hij nu niet meer maken. Dus dat soort dingen, ja, dan krijg je... Dat keer. krijg je daar, omdat ze dat weten. Ja, ja omdat ze dat weten. En, en ik hoor ook vaak dat met verjaardagen wordt er altijd weer een stuk uit het boek voorgelezen. Dus het is, ja, het is echt wel een beetje een soort dus Bijbel. Boek voorgelezen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja ja. Dat is leg hebben, om dat een soort Bijbel te noemen bij de EO, ja. of morgen. Oh, dat was nog niet eens bewust. Um, ja. um, leer jij ook wat? Ja, heel veel. Van al die verhalen die je hoort. Ja, heel veel, ja echt heel veel. Je, je, noem eens wat. nee, nou ja, het is natuurlijk fantastisch, want mensen, die, nou, het is niet zo dat het alleen maar oudere mensen, maar ik heb natuurlijk veel met oudere mensen te maken. en ja, ze hebben natuurlijk een enorme voorsprong op op mij en mensen van mijn leeftijd. Uh, en ook jongere mensen, want uh, ja, de, die hele leercurve die wij, die hebben zij al uh, grotendeels achter zich. Dus het is natuurlijk heerlijk om maar, met hen te wat, praten. Wat, wat leer je dan? Ja, ik, wat ik heel erg leer is uh, de, meerdere dingen, maar uh, is dat uh, wij willen heel graag in het leven dat alles loopt zoals wij willen dat het loopt. En, uh, dat, en wij, vooral als we jong zijn. De uh, regie erop. Nou ja, en een soort reclameplaatje voor ons hoe ons leven ook gaat lopen. En, uh, nou ja, en, we, en we zijn eigenlijk heel erg van oh jeetje als het misgaat van dit is helemaal niet de bedoeling en wat gebeurt er allemaal en dit wil ik helemaal niet en zo terwijl als je met oudere mensen spreekt ja de meest interessante mensen en de meest gevormde mensen de meest wijze mensen en die toch echt wel heel lekker in een vel zitten omdat ze echt gegroeid zijn in het leven ja dat zijn toch vaak mensen waar lang niet alles zo is gelopen zoals ze hadden gewild en vaak ook best wel ook niet altijd even leuke dingen hebben meegemaakt. Dus ook ga je dat doel een beetje verzetten. dat je per se wilde dat het allemaal loopt zoals je bedacht had. Dus dat, en dat, dat is ook dat, bij jou gebeurd. Ja. Ja, ja, en, en heeft dat ook effect gehad in de zin van. ja, dat kun je je voornemen. Maar ben ja. je nou ook een relaxter iemand die minder de regie wil voeren? Nou, ik weet niet of het zo bewust is. Maar ik denk het. Ja, ik denk het zeker. Ik denk dat je echt veel reëler wordt in wat nou bijzonder is in het leven. en wat nou een bijzonder leven is. En dat iedereen dat trouwens heeft. Maar wat nou. Uh, de essentie van het leven is. En dat is uiteindelijk toch juist doen met wat er op je, ja, op je afkomt. Daar, hoe je daarmee omgaat, dat is het enige wat je in handen hebt. En dat is juist de hele kracht van, uh, die je kunt ontwikkelen als het ware. Dus dat, dat heb ik wel heel erg meegekregen, ja. Heb je eigenlijk een, een favoriet? Als je nu terugkijkt op de mensen die je hebt uh, geïnterviewd. Uh, nou, dat vond ik zo'n leuke man of zo'n leuke vrouw. Nou, ze hebben allemaal favoriete stukken in hun verhaal. Dus dat is het meer. De, ja, bij, echt? Ja, ik heb, bij ieder persoon heb ik een moment. Je dat net ik dacht van oh, moeder die zegt, ik vind al mijn kinderen even lief. Ja, nou ja, dat hoeft het niet te zijn. <laughs> maar ik heb, in elk verhaal heb ik... Want als ik, ik luister natuurlijk die verhalen terug, want ik neem het op. En in elk verhaal heb ik van die stukken waar ik altijd weer in tranen uit barst. Of heel ja. erg moet lachen. Of ja, ja, ja, dat... dat me zo raakt. En dat is echt, bij elk verhaal zijn er wel van die momenten dat ik denk van ja, ik kan het nooit lezen of teruggeluisteren. Geef daar eens een voorbeeld van, dat we een idee krijgen. Uh, ff, even kijken. Uh, Wat is nou echt een teertjerker voor jou? Nou ja, als, uh, ik denk toch als mensen uh, verliezen hebben gehad, of, uh, of machteloos ergens uh, hebben moeten toekijken op iets. Dat is heel cryptisch. Uh, ja, oké. Okay. Nou, dan zal ik als voorbeeld uh, wel weer uh, Hendrik noemen, die bijvoorbeeld vertelt: die, die is uh, tijdens de oorlog heeft hij op de. Zat, stond, in, in de Lubeckerbocht waren allemaal van die vrachtschepen, hmm. waar concentratiekampen gevangenen op zijn, op zijn geëvacueerd, of ja. waren. En uh, die hebben dagenlang uh, daar een beetje als dieren echt uh, geleefd. En uh, het waren er 12.000. En uiteindelijk zijn die boten door de geallieerden getorpedeerd. Uh, per ongeluk. Dat vertelt Aniet van der Zel. Die vertelt daar ook in haar, in haar boek over. Sonny Boy, of haar boek Sonny Boy, die vertelt daar ook over. En Hendrik is daar getuige van geweest. En, want die was op een van die boten. En hij heeft ja, eigenlijk gewoon heel veel geluk gehad. Maar hij heeft wel gezien wat er is gebeurd. Ja, dat, dat kan ik gewoon niet lezen zonder dat ik, uh, ja, dat is, dat, ja, die, die, die onmacht, dat, ja, dat soort uh, verhalen. Dat je, ja, getuige bent van iets waar je bijna schuldig voelt, dat je er niet tussen zit, omdat je, ja, heel veel geluk ervaren. hebt gehad, ja. En ik denk dat dat ja. heel klassiek is. En dat zijn dus de dingen die mensen met jou delen. Ja, ja. Maar ook hele alledaagse dingen hoor, maar ja, dat ja. geloof ik ook. Maar, ja. maar, maar dus er ook. zijn altijd momenten dat ik zit van, Wow, ja, dat is echt, nou ja. Het hoort uiteindelijk toch daar allemaal bij. Ja, natuurlijk helemaal als mensen oorlog hebben meegemaakt. Dat het is ja. onvergelijkbaar met andere situaties. Ja. Ja. Alexandra, elke gast in uh, Dit is de Zondag... die krijgt van ons een gedicht. Ja. En vanmorgen heeft Rickert Zuiderveld speciaal voor jou... dit gedicht gemaakt. Dichter bij de Zondag. Verhalen. Verhalen zijn ten diepste geen verhalen... Tenzij ze zijn gesproken en verteld. Hardop gedacht, gehoord, de boek gesteld. Geregen tot een snoer van kralen. De parels en de scherven van het leven. Je weeft een web waarin je woorden vangt. Waar alles met het andere samenhangt. Wat je verliezen moest en wat je is gegeven. Geen mens bestaat uit enkel losse dingen. Er is een rode draad die je gaat zien wanneer je gaat vertellen. En misschien ontdek je meer dan wat herinneringen. Er wordt geluisterd, ademloos herkend. Niet jouw verhaal alleen, maar wie je bent. Ja, het gedicht van uh, Rickert Zuidenveld voor Alexandra Hering. Mijn uh, gast die levensverhalen van gewone mensen optekent. Het, uh, het gedicht is overigens... Uh, vanmiddag uh, terug te lezen op onze website, www.eo.nl. Dit is de zondag. Uh, Alexandra, een rode draad die je <tus> gaat zien, zegt ja. Rickert. Nou, dat is mooi dat hij dat zegt. Want dat is, uh, als mensen zelf aan hun leven denken... dan denken ze dat ze alleen maar losse flarden van herinneringen hebben. En uh, ja, de ontdekking, als je een boek uiteindelijk hebt... is dat je een verhaal hebt en niet losse flarden... En dat het alles ook met elkaar samenhangt. En dat, dat het ook ja, dat er heel veel dingen terugkomen. En ja, zo kijken de meeste mensen niet naar hun leven. Hè? Dus het is echt een soort ontdenking van wauw, het is een verhaal. Er zit een ja. lijn in. Ja, er ja, zit echt ja. een lijn in. Ja. En het is ook een logisch vervolg op elkaar allemaal. Ja. Ja. Want soms lijken we altijd een beetje van die beslissingen te nemen dat we niet weten waar we zo goed naartoe gaan. Maar dat, dat uiteindelijk achteraf we zien, is het toch uh, al best logisch. Ja. <laughs> Ik kan me ook voorstellen dat je, dat je bij het optekenen van zo'n verhaal. Uh, doorkrijgt dat je deel uitmaakt van iets groter dan jezelf, dat je bijvoorbeeld onderdeel bent van een familie. Nou, helemaal, ja, en niet alleen van de familie, maar ook van de tijd waarin je leefde. Het is wat, wat bijvoorbeeld heel opmerkelijk is, is dat beroepen zo totaal anders zijn, terwijl ze dezelfde naam hebben. Uh, ja, totaal afhankelijk van wanneer je die uh, ja hebt uh, uitgeoefend. Ja, okay. dus uh, dat is echt, uh, ja, je bent echt een product van uh, van, je, van de periode waarin je. Leeft en dingen doet, ja. Okay. Ik wil het uh, straks nog even met je hebben over dat, dat, dat familie, uh, gegeven. Maar um, ik wil eerst even muziek luisteren. Zullen we dat doen? Ja. May Take Long. There Someday we will be their king. May Take Long uh, was dat van uh, Tim Knol. Uh, dit is De Zondag, daar luistert u naar. Ik uh, praat vanmorgen met Alexandra Hering. Die schrijft boeken over levens van hele gewone mensen. En heb de afgelopen uh, drie kwartier uh, gemerkt... dat ze heel erg enthousiast wordt als ze daarover <laughs> vertelt. Uh, uh, Alexandra... Um, we hadden het over uh, het feit dat je onderdeel uitmaakt... van een groter geheel ja. um, dan jezelf, je familie. Ja. Dat je daar onderdeel van uitmaakt. Dat je verbonden bent met de mensen voor je en de mensen na je. Mm -hmm. En dat je dat, uh, als je zo'n verhaal laat optekenen... Ja. helder voor ogen krijgt. Ja, ja dat klopt. Ja. Um, jij hebt natuurlijk ook familie. Ja, heel veel. Um, heb, heb je zelf wel eens van een familielid het verhaal opgetekend? Nou, ik heb veel mensen geïnterviewd van de familie. Maar ik heb nog nooit een uh, boek geschreven ervan. Uh, maar ik, heb, ik ben begonnen aan de kant van mijn moeder. Want mijn moeder is een van de tien kinderen. En ik heb nog steeds uh, als doel om ze alle tien uh, goed geïnterviewd te hebben. Uh, ze zijn er allemaal nog. En uh, ze hebben een heel interessant verhaal, vind ik. Uh, stuk voor stuk. Dus uh, daar ben ik mee begonnen. Ik heb eigenlijk de drie artsen volgens mij nu uh, gedaan. Dus ik ben nog lang niet klaar. <laughs> en ook dichterbij heb je je vader. Wat uh, maar goed, je je ja, ik, ik heb dus inderdaad... Uh, op een gegeven moment, kijk, mijn moeder vertelt sowieso heel veel uit zichzelf en mijn vader wat minder. En op een gegeven moment zei ik van... goh, ik vind het toch eens tijd dat we samen gaan zitten... en uh, dat ik jouw verhaal... want ik heb nu wel leuk al die andere verhalen... maar uh, dat, dat is toch, toch was ik mijn eigen Hij is wel interessant, uh, omdat hij niet zo vertellerig is. Begrijp ik? Oh nee, maar ja, ik ben moeder, dat komt wel goed een keer. Ja, ja. <laughs> dat, uh, en um, we zijn toen echt uh, drie dagen of vier dagen... hebben we uh, geboekt uh, in een bed and breakfast... dat in het oude huis is waar die is opgegroeid in Zierikzee. Dat is nu een bed and breakfast? En dat is nu een bed and breakfast. Bed and breakfast. How convenient, wat, ja, wat, wat, wat, wat goed. Ja, en dat was zijn idee trouwens. Uh, want ja, je moet één ding echt, de grote tip... als mensen dit met hun eigen familieleden willen doen... ruim er echt een paar dagen voor in. En, en plan het echt en doe het heel serieus, want anders komt het er niet van. Want je moet altijd een drempel nemen. Nou, het is echt fantastisch als je iemand meeneemt naar de plek waar je is opgegroeid dan gaat het allemaal vanzelf. Maar waren er echt... allemaal dingen die je niet van hem wist, die je ja, wilde weten? Nou, uh, ik vind het toch wel opmerkelijk uh, hoe uh, je als kind toch niet een reëel beeld hebt van het leven dat je ouders hebben gehad uh, terwijl je kind was. Het is heel... Uh, je hebt flarden uh, en die heb je ook nog geanalyseerd nou, als ben je, kind. Je je vader ander, ben je je vader echt anders gaan zien? Uh, nou ja, ja, een beetje wel ja, op sommige punten. Ja. En in welk opzicht dan? Uh, nou, uh, ten eerste heb ik gerealiseerd dat hij uh, in heel veel dingen heel veel geluk heeft gehad. Nee, niet dat ik hem dat niet gun, hoor, maar uh, dat ik denk van, nou, je hebt ook maar uh, sommige dingen zijn ook wel lekker uh, zo gegaan. zo ja, ja, ja, ja, dat ik denk wat wat fijn. Nou ja, wat fijn voor je, Want uh, dat is toch wel heel mooi. Um, de, de, bijvoorbeeld zijn beroep is. Hij begon in een periode waar, uh, nou ja, waar, waar zijn beroep toch uh, ja, volgens mij wat relaxter was dan nu. Wat, wat is hij? Uh, ja, hij, is, uh, hij was notaris. Maar hij zat uh, uiteindelijk bij een van de eerste grote advocaten notarische kantoren. Maar ja, om daar nu te beginnen, dat is toch wel een stuk stressvoller dan toen. Dat zegt hij zelf ook trouwens hoor. Dat dat uh, toch een hele andere wereld was uh, toen. En uh, nou, er zijn er zoveel mooie, prachtige dingen gebeurd in zijn leven. Die, die ja, gewoon... Ja, dat is precies wat ik zeg, je bent toch product van, van, van, je, van het maar, tijdperk maar wat, waarin je... Wat zegt dat dan als blijkt dat hij eigenlijk wel meer geluk heeft gehad? Dat dit, j, j, jij dacht vroeger dat je, dat je vader zijn leven veel meer in eigen hand had gehad... En nu blijkt dat hij uh, gewoon eigenlijk. Uh... Nee, nee, nee. Hij heeft zeker ook zijn leven in eigen hand gehad, en hij heeft zeker ook uh, de, de, kijk uh, de dingen die op je pad komen. Die moet je wel, uh, daar moet je wel wat mee doen. En dat heeft hij fantastisch gedaan in mijn ogen. Dus uh, dat heeft hij zeker gedaan. Dus uh, nee, je... maar het is gewoon leuk om te weten dat je uh, dat het dus een soort mengelmoes is van een persoonlijkheid. En die persoonlijkheid kende ik al. Dat is een hele positieve, nee. creatieve man. En, uh, en wat er uh, op je afkomt. Ja, in de periode waarin je leeft. Of de tijd waarin je leeft. En, uh, en ook toch ook je opvoeding. En ook uh, ja, waar, wie je bent tegengekomen. En hoe je gevormd bent. Nou ja, het, allemaal, het, is, het is gewoon echt een samenloop van zoveel dingen. Je bent echt zelf. De manier waarop je ermee omgaat is eigenlijk het enige wat je kunt sturen. En ben je ook anders naar jezelf gaan kijken? Ben je dingen over jezelf te weten gekomen? Nou, um, wat ik uh, vooral uh, interessant vond ook... is om te zien... Um, en dat vond ik trouwens ook aan de kant van mijn moeder... Waar als ik die mensen interview, hoe zij weer opgevoed zijn. Want dan begrijp je ook veel beter... Hoe jou, waarom jouw ouders je opgevoed hebben zoals ze je opgevoed hebben... en waarom ze bepaalde keuzes hebben gemaakt... en bepaalde opvattingen hebben gehad. En dan weet je dat? Wat schiet je daar dan mee op? Nou, daar schiet je mee op. Uh, en dat is ook het advies dat de meeste... want ik vraag altijd aan mensen... wat is het advies dat je wil of nalaten? Of, of, of levensles of yeah. wijsheid die je wilt doorgeven zeggen mensen altijd van doe vooral echt wat je zelf wil. En blijf bij jezelf. En vergeet een beetje die opvoeding van je ouders. En uh, het is echt... Uh, pl wil niemand please, als het ware. Ja, en, uh, ja. Want die zijn ook maar uh, product van... Uh, nou, ik denk toch uh, ja, dat ik beter dan uh, begrijp waarom inderdaad uh, ouders bepaalde opvattingen hebben. Uh, mijn ouders dus. En uh, dat dat eigenlijk ook maar zo relatief is. Het is toevallig dat hun ouders dat zo dachten. Ja, ja. En dat het allemaal geen waarheid ja. is. Ja, daar is kom het... ik een beetje laat achter, hè. Maar <laughs> Heb je wel de tijd ja. voor genomen? Ja. Zeg, is het, uh, uh, is het iets dat je anderen ook zou adviseren? Doe dit met je ouders. Of absoluut, okay. absoluut. Maar als het, zij het met hun ouders doen, kunnen ze het niet aan jou uh, kunnen nee, ze jouw de opdracht niet nee, geven? Nee, maar wat ze wel kunnen doen is... Uh, nou, ik, soms mensen hebben geen tijd, dus die vragen inderdaad aan mij om het te doen. Maar andere mensen die benaderen mij van... Goh, ik wil het zelf doen, hoe kan ik dat doen? En dan geef ik ze een training, dat heb ik ontwikkeld. Uh, ja, ik train ze gewoon om het te doen. Dus ik leer okay. ze van hoe bereid je iemand voor, hoe interview je, hoe schrijf je. Dat, uh, ja. okay. Is het eigenlijk een beetje een gat in de markt? Nou, uh, zo langzamerhand uh, heb ik veel uh, concurrentie. <laughs> ik okay. hoor steeds meer mensen die het doen. Maar het hoort okay. echt bij deze tijd. Maar ik gun het mensen van harte. Er zijn ook mensen die gewoon uh, professioneel dit willen doen. En die komen ook bij mijn het training volgen. als ik mijn levensverhaal wil laten... Uh, ja, het kost wel. wat. een boek schrijven kost tijd. En uh, ik verdien er niet zoveel aan. Maar het, is, ja, het zijn wel wat uurtjes. Uh, niet dat ik per uur... Uh, Factureer, maar het, het is, ja, het is okay. arbeidsintensief. Maar okay. goed, het is maatwerken, dus mensen kunnen voor verschillende budgetten ja, kan krijgt, Je krijgt er ook wat voor? Nou, nee, maar ik. Ja, dat sowieso. Maar ik kan ook zeggen, als mensen zeggen, nou, dit is ons budget. kan ik altijd zeggen, van, nou, weet je, dan, dan schrijf ik het alleen. Maar dan gaan we gewoon niet de vormgeving doen. Of nou ja, dan. We, we, we, we, er is ja. altijd wel een mouw aan te passen. Maar ja. We gaan naar ons eigen boek, want dat hebben wij hier ook bij uh, Dit is de Zondag. Ja. Dit is de Zondag Gastenboek. En daar heb jij oh, in opgeschreven ja. hoe jij je ideale zondag uh, um, ja. doorbrengt. Ja. Ik was niet zo goed voorbereid, eerlijk gezegd, maar ik hoop dat... Uh... Nou, lees eens vooruit eigen werk, zeg maar. Ja. Uh, ik slaap uit, dus ik uh, hoor niet... Uh... <laughs> Je behoort niet tot uh, de vroege vogels? Nee, die uh, dit uh, programma luisteren. staat tegen tien uur op. Uh, het is de enige dag van de week waarop ik naar klassieke muziek luister. Uh, ik douche veel langer dan andere dagen. En ik zeep me niet alleen in, maar ik ga ook een uitgebreide... Ik geef mezelf ook een uitgebreide behandeling... met een lekkere, ruikende scrubcreme. Dat is echt iets van de zondag. Ja, ja. ja, ja. Dat dan is dan een stintje nog... beetje of zo. Nee, ofzo. nee oh, mijn zeep ruikt wel lekker. Maar... Oh, okay. <laughs> maar nu doe ik er ook nog lekkere scrubcreme. Dat is echt iets van de zondag. Okay. Daarna kleed ik me rustig aan... en ik lees de krant of een boek. Altijd iets waar ik door de week niet aan toe ben gekomen. Uh, dat kan ook schrijven zijn... Uh, meestal lunch ik met uh, of ik drink thee of ik eet s'avonds met familieleden of een uh, vriend of een goede vriendin en uh, het liefst neem ik de tijd om voor een mooie wandeling in de natuur. Dat doe je door de week natuurlijk ook niet. Dat nou ik hoor dat, veel soms mensen doen een mooie wandeling door de natuur. Ja doen. ja ja, oh, ik ben ook zo standaard. <laughs> Dankjewel dat je voor ons uh, uh, wilde opstaan zo vroeg. Ja. De ideale zondag is in elk geval niet begonnen als ideale zondag vandaag. Nee. Uh, <lacht> uh, dank voor je, voor, je ja. voor jouw verhaal en uh, voor liet. je komst hier naartoe. Um, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze editie van Dit is de Zondag. Um, u, ik verwijs u graag door naar onze website www.eo.nl/slash Dit is de Zondag. Daar kunt u de uitzending terugluisteren of meer informatie over Alexandra krijgen. Of bijvoorbeeld. Um, het gedicht van Rickert teruglezen. Straks na acht uur begint Vroege Vogels. Janine. Wat ja, wat ga je morgen doen? Nou, natuurlijk veel aandacht uh, voor uh, het uh, bijzondere fenomeen dit weekend. Namelijk de jaarlijkse tuinvogeltelling. Uh, Kees de Paten komt hieronder van Vogelbescherming. En uh, we gaan uh, drie bijzondere fenolijners uh, bellen. Die zitten voor ons klaar met een kladblok om te tellen in de uh, tuin en op het parkon. Feest op radio 1.